met het NOS -journaal. De politie in Rotterdam heeft vanochtend een zwaargewonde man gevonden op straat... die later in het ziekenhuis is overleden. Eerder was er een melding van een schietpartij geweest in de wijk oud ijssel maar of hij daar het slachtoffer van was is onduidelijk. Het slachtoffer is een 20-jarige man zonder vaste woonplaats. De politie hield in eerste instantie drie mensen aan. Later werd een vierde verdachte aangehouden. Na een mesaanval in een Britse trein zijn tien passagiers gewond geraakt. Negen van hen zijn in levensgevaar. Het gebeurde gisteren in een trein die onderweg was naar Londen. Volgens getuigen werden passagiers willekeurig aangevallen en ontstond er paniek. Het is niet duidelijk hoeveel aanvallers er waren. De politie heeft twee mannen opgepakt. Over het motief van de verdachte is niet bekend. De Britse premier Starmer spreekt van een afschuwelijk incident... en betuigt medeleven aan de slachtoffers. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zitten bijna 60.000 mensen zonder stroom na een Russische aanval op het elektriciteitsnet. De regio wordt bijna dagelijks geraakt door drones en raketten uit Rusland. In de winterperiode valt Rusland vaker stroomvoorzieningen aan om burgers te terroriseren. De Oekraïnse gouverneur van Zaporizhia zegt dat de verwoeste installaties zo snel mogelijk worden hersteld. Honkballers van de Los Angeles Dodgers hebben de World Series gewonnen. In Toronto werd het 5-4 tegen de Toronto Blue Jays. De finale van de Amerikaanse honkbalcompetitie kwam tot een ongebruikelijk zevende duel... omdat de teams tot en met de zesde wedstrijd gelijk opgingen. De LA Dodgers zijn titelverdediger. Het is voor het eerst in 25 jaar dat de winnaar van de World Series de titel prolongeert.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 Een twintig. het was Louis Davids met Weetje nog wel oudje. Het komen nu weer een hoop mooie, auto hollandstalige muziek. Een Leentje van Capelle komt eraan met het Tuintje, maar eerst hoort u Eddie Christiani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 de waterkamp, ik heb je voor het eerst ontmoet. Daar werd de waterkant, daar weet de waterkant. Was in de woven, en ik vroeg of jij me kussen wou. daar weet de waterkant, daar weet de waterkant, daar weet de waterkant. Ik vroeg of jij me kussen wou. Daar weet de waterkant, daar weet de waterkant. Je kreeg een en zijn nee. hoe komt u op idee? U bent beslist aan burg, maar na van nog geen jaar werden wij een paard. Stonden wij samen op de stoep van het stadhuis. Ik heb je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 hoe komt u op het idee? U bent beslist aan beveiliging. Maar na verloop van nog een jaar werden we een paar stonden.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 Mijn eigen was een weekje in Parijs om de contributie te verdere Ome een de secretaris uit aan, de maanden voor die tijd Is een eentje zit te leren Maar toen iemand een verstond deed die man Want de zong op de Pico. Geef me maar Amsterdam Dat is mooier dan Parijs op zee, van de hoogte kreeg je te banden. als de slager niet toevallig net zo lange te greep had die nood geen brood meer gebak, van de schrik gingen ze gauw naar beneden en toen klonk op de Chambéli geef me maar Amsterdam dat is mooier dan Parijs We can I'm a million. Gezin. Maar ik mag daar niet komen Want dan papa En dat was Helentje van Capelle. Met het tuintje. En daarvoor een medley. Geef mij maar Amsterdam. En de volgende artiest. Daar gaan we een heleboel plaatjes van draaien. Zeker een stuk of vijf, zes. Het is Johnny Jordaan. pseudoniem van Johannes Hendrikus van Muscher Geboren in Amsterdam. Op 7 februari 1924 en al daar overleden op 8 januari 1989... was een Nederlandse zanger en vertolker van het levenslied. Hij is bekend geworden door zijn liederen over Amsterdam... en natuurlijk in het bijzondere over de Amsterdamse Jordaan. Hij werd geboren op de hoek van de Rozenstraat en de Lijnbaansgracht. En hij was langs twee kanten de neef van Karel Verbrugge... die later bekend werd als uh, Willy Alberti. En de moeder van Jordaan was de zus van de vader van Alberti... en de vader van Jordaan was een broer van de moeder van Alberti. Snapt u hem nog? En vanaf hun achtste zongen de twee neven samen op straat en in cafés liederen... om geld voor, uh, voor de familie bij elkaar te sprokkelen. En op uh, 9-jarige leven verloren Sonny Jordana een vechtpartij met Alberti een oog. Dat werd vervangen door een glazen oog. Daarna zijn ze gewoon vrienden gebleven. Want ja, ook uh, kinderen, zeker op de leeftijd van negen jaar, die kunnen wel eens... Uh, eh, Plink bij elkaar op de vuist gaan. En uh, daarna, uh, ja, dan uh, gaan ze weer samen leuke dingen doen. U hoort hem nu een paar plaatjes achter elkaar. Johnny Jordaan, met onder andere de Westertoren. Ik kan ze niet vergeten, maar eerst hier allemaal op de pof. Allemaal op. Een auto, een dure en heel chique Hij zei gewoon de auto van honderdduizend vier. Maar s'avonds zei zijn dochter, wat zeg je van zo'n Wat moet die met een auto, die ouwe heeft geen cent. stal van 1800 vol. Dan heeft het hele straatje bij ons de rampelsluur. En heel veel ging het praatje bij ons toen door de buurt. Droom van de bruggen en verrachter, de karaniën zeden van kleur. Als hij nog een keer. Je drinkt van me leven niet. Ik laat een lofkracht over zien. En dan het de zin. dan het aan En dan Al liedjes van Johnny Jordaan. Als eerste hoort u allemaal op de pof. Daarachteraan de Westertoren en daarachteraan een medley. Ik kan ze niet vergeten. Al die mooie liedjes van de Jordaan. En de naam van Johnny Jordaan die heeft hij die verkregen van Alberti. En hij gebruikte die naam vanaf zijn veertiende... toen hij in zijn vrije tijd in cafés bleef zingen. Ondertussen had hij verschillende baantjes. En na de Tweede Wereldoorlog kreeg hij een baan als een zingende kelder... in het Amsterdamse café De Kuil. En de doof van zijn moeder in 1952 bezorgde hem naast veel verdriet... waarschijnlijk ook zijn eerste... Lichte hersenbloeding. U hoort hem nu, Johnny Jordaan alweer. Met bij ons in de Jordaan. De Jordaan was en tikketan zie. Wanneer ik de mensen zie dansen.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 De boes is weer gedronken. De boes is weer beschonken. De boes is weer in inzet. Zee in plaats van melk in je neef vles gejat. Zonder niet houden, En Een agent zij weet u dat, sinds ik hier een ben heb ik nooit zo'n kat gehad. Sinds ik hier een ben heb ik nooit zo'n kat gehad. De poes een Tante Loes, die lotte draaien, die lotte zwaaien. De niet voor de poes. Biauw, biauw, biauw. De poes die heeft een kater. Biauw, biauw, biauw. De poes die sloeg een vader. Biauw, biauw, biauw. De poes zit in de bak. Het kan er niet veel schelen, want ze zit op haar gemak. And look to smile. Allemaal mooie nummers van niemand minder dan Johnny Jordaan. En als laatste hoor we Johnny Jordaan in de Poes van Tante Loes. En de volgende artiest is Lodewijk Ferdinand Diebe. Hij is geboren, of hij was geboren in Den Haag op 19 april 1890... en overleden hier in Zandvoort op 24 juni 1959 beter bekend onder zijn pseudoniem Lou Bandy, Nederlandse zanger en conferentier... die in de periode tussen de beide wereldoorlogen... een van de populairste artiesten van Nederland was. En eh, zijn bekendste liedjes behoren Wie heeft er suikeren in de ertessoep gedaan? Dat was in 1939. Zoek de zon op? Dat was iets eerder. 36. Schep vreugde in het leven? In 1937.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 Neem in je leven strijd, een verzetje op zijn tijd. Maatschappij vreugde in het leven, zet de zorgen aan de kant.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 Neem in je leven strijd, een verzetje op zijn tijd, want hij vreugde in het leven, zet de zorgen aan. dat we een fletig volk zijn dat willen we weten deralalalalala la Toen wij van Rotterdam vertrokken met de Edam een oude schuit met kakkerlakken in de midschips en rattenesten in het vooruit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 want zieke zeelui zijn nadelig en brengen schade aan de vracht. Als hij dan sjouwend met zijn ketels van de kombuis naar voren kwam, dan was het net een brokje van hoop die straatjongen Hier is avonds bang, in zijn kooi lag bang, bang, En na zijn schouwen bang, bang, eindelijk sliep bang, bang, Dan schoolt de man die bang, wacht de kooi had bang, Omdat bang, hij om zijn bang, moeder riep Toen is hij op een mooie morgen Het was in de stille oceaan Terwijl ze brulden om hun koffie Niet van zijn kooi goed opgestaan En toen de stuurman Zonder olie bij hem kwam, vroeg hij een voorschot op zijn gage voor het oude mens in Rotterdam. Bam, bam, bam, bam, bam, in zeildoek en met roosterwaren werd hij die dag op het bam, luik bam, gezet, de kapitein lichtte zijn petje.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 was het einde van een zeeman, die jongen uit Rotterdam. Bam, bam, bam, bam. Ba, Wat, vis, Louise.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 op. Anders heb jij een stropje kleine vingertjes zijn toch geen lollies. Lieve Bob Louise Zit niet op je nagels te bijten Wat vies Louise Men heeft toen al haar nageltjes met mosterd vol? Hij heeft door die mosterdkuur het nog niet afgeleerd. Zij slikt er alle mosterd af en smelt nog eens zo fijn. Alsof er kleine vingertjes van het vleesbroketjes zijn. Louise, zit niet op je nagels te bijten. Wacht, advies, Louise. Jij zult met dat bijten, je nagels verslijten. Bah, wat vies, Louise, hou met dat Op anders heb jij een strop, je kleine vingertjes. Zijn toch geen logisch lieve pop? Louise, zit niet op je nagels te bijten. Bah, wat vies, Louise.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 13 mei 1912 en overleden in Hilversummel 15 mei 2003 was een Vlaamse zanger en tromponist. En in 1933 kwam hij als tromponist in dienst bij de Ramblers... onder leiding van Theo de marsman En al spoedig nam hij ook een gedeelte van het zangwerk voor zijn rekening. En heeft tientallen liedjes populair gemaakt... met het Franse chanson als uh, specialiteit. Hij bleef bij het orkest tot het werd ontbonden in 1964. En uh, in 1957 en 1960 nam hij deel aan het Nationaal Songfestival. En u hoort nu Marcel Tielemans met Weet Je Nog? De jaren 30 en 40. Weet Je Nog?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 40, 40, wat een tijd. Theo U, de masman, had een vent. Rempers, platen, 85 cent. Een taxiritje kostte bijna niets. En je had een plaatje op je vecht. Tientje huis had geld was heel gewoon. Het journaal dat kwam van Polygoon, Nederland was veilig met vollein. Mip en snap de bonte de dinsdagavondrein. Weet je nog, de jaren 30, 40 lijkt alweer zo lang geleden. Alles was toen ook niet zo rooskleurig, maar we waren gauw tevreden. Weinig werk en nadigheid Toch zeg ik, die goede oude tijd. Ja, weet je nog, de jaren 30 40 Wat een tijd. S'avonds zaten wij niet bij de buis. Maar je ging naar Flora naar Corruis. Bij Tuschinski gaf, Max straks een show. En er was revue met Johan de Zio. Huizen stonden overal te huur. Groot verwonen werd al gauw te duur Nederland stond danig op de tocht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 Weinig werk en narigheid Toch zeg ik die goede oude tijd. Ja, weet je nog, de jaren 30, 40 wat tijd.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 Dan hol je dadelijk naar de trap en ruk je aan het touw. Je zoekt mijn toffels en mijn kranten, daarvoor ben je mijn vrouw. Als twee man met mijn fiets bel, nou dan weet je het wel, nou dan weet je het wel. Als twee man met mijn fiets bel, dan betekent dat komt wel. Niet een mens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 Morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen zullen zorgen van vandaag niet meer bestaan. Morgen zijn de spoken van het heden. Het weggevaart behoren tot verleden. Morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen zal weer alles van een leien dakje gaan. Ja, dat was een liedje over de crisistijd. Dat was de jaren dertig. Het was uh, Willy Derby met Morgen Gaat Het Beter. En daarvoor hoorde u Max van Praag met Als ik tweemaal met mijn fietsbel bel. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats. Zandvoort, het is alweer bijna tijd om afscheid van u te nemen. Maar het is tijd om afscheid van u te nemen. Het was me weer een waar genoeg om dit programma voor u te presenteren. Zo meteen, heel veel plezier met CFM Jazz. En ik bedank nog even uw scoredraaier voor, voor het beschikbaar stellen van al deze mooie... Talige muziek. Als u het programma gemist heeft, op zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma herhaald. En uiteraard volgende week eh, zondag tussen 9 en 10 zijn we weer met een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Ik laat u achter met een toepasselijke plaat voor zometeen. ZFM Jazz, u wordt nu de Ramblers. Een Jessie danselkerst met Wie is Loesje. Wees u nog een hele fijne zondag en misschien tot volgende week. Dit is ZFM.